...die 1,8 kilo heroïne bij zich had. Hij reisde vanaf verschillende bagage van de Ghanese. De Oignies vonden de drugs tijdens een controle. De heroïne heeft een straatwaarde van 400.000 dollar. Het weer, zonnige periode, afgewisseld door wolkenvelden... Dus ...tussen de 1 en 3 graden. Later vandaag neemt de bewolking toe... ...en vanavond en vannacht is er in het uiterste zuiden kans op sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Zaterdagmiddag bij CFM Salford. Salford op zaterdag, daar luisteren we naar. Met zojuist de CEO van Milo samen met Gloria Estevan. Je weet wel, die zangeres van de Miami zien, Dit was een nummer van alweer vele jaren geleden, hoor. De Drop, Drop, Pressure. Voor Zandvoort en de regio. En zo zitten we in nu twee van uh, Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we daarin allemaal doen? Hele lange evenementenagenda. het Nou, ik denk de kortste de van 2013. De de, de ja, ja, ja. Dat zal de kortste worden. Uh, rond de klok van half vier, luisteraars. Ja, uiteraard. De evenementenagenda. Dus, Nou ja, ik weet niet eens of u pen en papier bij de hand hoeft te houden. Want we zijn er uh, gauw door. Uh, uiteraard hebben we zandvoorts nieuws in het kort. En we gaan straks uh, proberen weer te schakelen met Joop van Nes. We hebben het eerst eerste uur ook geprobeerd, maar toen kregen we helaas geen verbinding. Maar we zullen het weer proberen, want Joop van Nes is namelijk voor ons aanwezig bij het schoolbasketbaltoernooi in de Korver Sporthal. Wat dit jaar voor de 37 e keer wordt gehouden. Dus rond de klok van de 20 over 3 gaan we proberen Joop weer aan de telefoon te krijgen. En natuurlijk veel leuke muziek. Hier is Billy Ocean, when the going gets tough. Tough, tof. Taf, taf, taf, taf, taf, taf. Ja, nou, je komt zelf wel, euh, toch? Of niet? Nou ja, ik hoop het. Ja, ik hoop het ook. Ja, daar is hij. Ja, ja. Kleine vertraging bij Billy. Maar daar is hij ja. dan op de Salvo-Senario. En daar komen we in taf Had hij even weinig zin in, uh, Albert Jo. Maar ik kwam weer lekker op gang, hè? Daar is Billy Ozen. Door de, de Cat Staff. Nou, zo dadelijk gaan we met uh, Jan Finesse contact opnemen. Hij staat voor ons bij de Corver Sporthal. waar nog in de Corver Sporthal. En uh, daar uh, vindt vandaag het schoolbasketbaltoernooi uh, plaats. Is uh, vanmorgen om 10 uur gestart, zo dadelijk om half 5. Dan weten we wie de winnaar uh, is van uh, groep 8 van de basisscholen hier uit Zandvoort.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 En dat was Frank Boeien op de Zoonvoortse radio met Ik Wil Contact. Ik Wil Contact met Joop Vries. Hij staat voor ons in de Sportal bij het schoolbasketbal. Goedemiddag, Joop, Welkom. Ja, dankjewel, dankjewel. Goedemiddag, heren. En lijfstra's uiteraard. Ja, het schoolbasketbal, het jaarlijkse festijn van uh, basketbalvereniging de Lions. Dat uh, uh, loopt alweer bijna op zijn eind. We hebben nog uh, na de wedstrijden, nu spelen nog twee wedstrijden te gaan. En... Uh, het heeft een gigantisch verrassende wending gekregen. Dat hadden we, we, dat is Chris van den Broek, uh, medeorganisator en ik, uh, hadden we niet verwacht. Ik ga niet zeggen wat, maar er is één school die, ja, die steekt eigenlijk uh, met kop en boven de andere uit. En dat is niet de school die wij in principe in gedachten hadden, maar dat is juist leuk. Uh, de kinderen die strijden van alles wat ze waard zijn, het is een het is, technisch gesproken is het verschrikking, maar <lacht> dat geeft helemaal niet ze hebben plezier, het spelletje. En dat is belangrijk. En dat, dat beogen wij ook um, om plezier te geven aan kinderen. En als we dan enig verleden overhouden, nou graag. Natuurlijk, uiteraard. Um, ja, we, tien uur begonnen. En uh, sinds tien uur is het gewoon constant terug geweest in die sport en af en toe een gigantisch uh, kabaal als ze weer een school gescoord heeft. En met name de scholen, want de kinderen voelen dat welke scholen er bovenaan staan, als die gaan scoren. En de, natuurlijk, de, de schoolgenoten, de klasgenoten en dat soort dingen allemaal. En dat, uh, ja, dat, dat verhoogt de sfeer natuurlijk. Ontzettend leuk om te doen ook. Ontzettend leuk om mee te maken. Uh, Lifestra's zijn nog van harte welkom. De toegang is uiteraard gratis. En uh, wij verwachten rond een uur of uh, half vijf. Verwachten wij de prijsuitreiking. En nogmaals, ik kom daarna nog wel even graag bij jullie terug. Het is echt verrassend. Ja Joop, het uh, schoolbasketbaltoernooi is een uh, jaarlijks terugkerend toernooi. Georganiseerd uh, door, door de Lions. Ja. En uh, ja, de hoeveelste keer is, uh, is deze editie? Dit is de 37ste, als het goed is. De 37 zal weer. Ja, ja, ja, ja. Geweldig, geweldig. Nou, time flies, hè. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> nou ja, de basisschool uit Zalvoort, uh, doe mee. Kan je ze nog uh, opnoemen ja. ook voor ons? Ja, zeker. Natuurlijk kan De Maria-school, school, -school Duinroos, uh, de um, Nicolaas-school, de hannischaf en de Beterschool, Zes scholen. De school doet niet mee, de school die, die, die auto, kraken waar het ik hoe het ding heet. die in de oude familie kerk zit, die doet niet mee, die hebben niet uh, genoeg leerlingen om uh, een team op de been te kunnen brengen. Het is in principe bedoeld voor de leerlingen van groep 8. Daar werd vroeger door bepaalde directeuren van de basisscholen, die toen nog lagere scholen, uh, is er wel eens de hand meegelegd als er een goede in uh, de vijfde was, dan kwam hij net zo hard in het basisbalteam als uh, iemand die, uh, die niet kon en er niet mee meedeed. Uh, maar in principe is het bedoeld voor uh, alle kinderen, zowel jongens als meisjes, van de groepen 8 dan tegenwoordig. En uh, daardoor kan iedereen uh, aan de nooit meedoen. meedoen, volgende jaar zijn er weer andere groepen 8 natuurlijk. Die kunnen het nu niet meedoen, of die doen niet mee, laat ik het zo zeggen. Er is alleen bij de Beatrix iets, uh, dat is erg jammer, die hadden maar uh, vijf meisjes en we hebben een paar meisjes van de Duinroos. Die zijn erbij gekomen, ja. ja. Nou ja, er kwamen een, een paar meisjes van een andere school. Ja, en de, de Hannes die heeft 22 jongens. En in plaats dat ze een aanvragen om twee teams te mogen inschrijven, en, dan hebben ze gewoon die 22 jongens in één team gestopt. Ja, dat wordt wat moeilijk natuurlijk. Dus uh, heeft de, de coach, uh, Martin Van Aard, die heeft gezegd, nou, we maken twee teams, we spelen om de beurt. Dus we spelen ze helaas met die wedstrijden. Maar ja, dat is een beetje de, de naïviteit van uh, de school. Daar kan ik niks aan doen natuurlijk. Maar ja. nogmaals, veel strijd, heel fel, heel leuk, heel gezellig en veel kabaal. En een school die eruit springt. Wie is verleden jaar kampioen geworden? Het voortdel was de Maria School. Overal kampioen ook. En die uh, mochten toen, uh, omdat het de derde keer op rij was, mochten zij de wisselbeker houden. Dus we hebben nu een nieuwe wisselbeker uh, moeten kopen. Een uh, hele mooie grote met verschrikkelijk grote hoor. Het lijkt een beetje op de Europa Cup, de grote Europa Cup, voor het voetbal. Maar uh, ja, ik weet wie het gaat krijgen. Maar dat vind straks wel. Oké, okay, maar het is niet de Maria-school. Dat begrijp ik dus bij deze. Dat is inderdaad waar. Ja, ja. <laughs> da Oké, okay. dag Joop. Tot straks. <laughs> Oké, okay, later. Hé, we gaan lekkere muziek draaien voor je op de zaterdagmiddag bij CFM. Plaatje uit de Euro Breakdown die je tussen 3 en 5 op de vrijdagmiddag hoort. Hier is Takeoff Cold en Wallpaper.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 I know it's wrong. I know it's wrong. Tell me why. Is it I'm in yeah. your? ZANG Geef een slokje water, Robert-Jan. Nee, zou je wel nodig hebben? Nee, ja. uh, ja. dat is uh, niet nodig hoor. Je hoort, uh, de Blauw Monkeys en Digging Your Scene uit de jaren tachtig. Bijna half vier. We gaan hem doen, de evenementagenda. Ja, Wat kan je de komende dagen allemaal gaan doen? Albertje. Nou, laten we eens beginnen met. Uh, <lacht> uiteraard uh, morgen uh, Jazz in de Krocht. Een trio Johan Clement, dat al elf jaar maandelijks een gast tijdens Jazz in Zandvoort begeleidt, houdt op te bestaan. Naamgever en pianist Johan Clement vindt dat hij niets extra's meer toe te voegen heeft en stopt met deze concertreekse om zich te gaan storten op een nieuwe uitdaging. Dat meldde Hans Rijmers, de voorzitter van Stichting Jazz in Zandvoort. Omdat slagwerker vibrafonist Frits Landersberg ook al vertrokken was is bassist Erik Timmermans als enige van het trio overgebleven. Echter, de houdt niet in dat deze populaire concerten in Theater de Krocht ophouden te bestaan. Timmermans heeft in de persoon van Erik Koger een nieuwe slagwerker gevonden. Samen zullen zij de concerten van jazz in Zandvoort voortzetten. Gelukkig maar! Voortaan zal het vaker voorkomen dat voor een concert twee solisten aangetrokken worden... waarvan één dan de pianist zal zijn. Zoals ook morgen, dan is Karel Boulet de, de gastpianist. De in 1960 geboren toetsenist wordt in de Anglikaanse jazzwereld... ook wel het best bewaarde geheim van de Nederlandse jazzwereld genoemd. Hij heeft met grote artiesten gewerkt als Jean Toets Tillemans en Treintje Oosterhuis. Morgen zal het trio saxofonist Simon Richter begeleiden... Richter is de zoon van saxofonist Bob Richter en kreeg de muziek met de paplepel ingegoten. Hij speelt in een groot aantal toonaangevende jazzformaties als de Judge Jazz Orchestra en de Jazz Orchestra of the Concertgebouw. Niet de eerste de beste dus. Het concert van jazz in Zandvoort in Theater de Krocht begint morgen om half drie. De entree bedraagt 15 euro en voor studenten slechts 8 euro. Dus voor de liefhebbers van de jazz, onnodig om te zeggen, maar ga het heen en uh, ga genieten van heerlijke jazz in de krocht. Ik ben ontzettend blij dat het wel door Erik Timmermans het vaandel hoog gehouden wordt. En dat dit allemaal een vervolg blijft houden. Nou, en mocht u nou niet van jazz houden. Dan hebt u begrepen van het weerbericht wat ik u vorige uur heb verteld. Ga dan gezellig wandelen over het strand. Want het wordt morgen een prachtige, doch koude dag. Dus handschoentjes mee. Dat was de evenementenagenda, dat, dat, evenement dat we dat mee mogen maken, ja. Albertjan, nou Wil je de evenementen volgen? Dat kan ook op www.vvvzandvoort.nl www.vvvzandvoort.nl Daar vind je ook alle evenementen. En ik ben zo blij met deze verzoekplaats. Echt geweldig. Ken je hem of niet? Ik ken hem niet. Nee, hij stond niet op je sticky. Nee, hij stond niet op je sticky. Nee, nee, nee, maar nee. we hebben hem wel gevonden natuurlijk. In de doos in de archieven van ZFM kwam hij tevoorschijn. Lekkere muziek uit de jaren 80. We draaien hem op speciaal verzoek op deze zaterdagmiddag. Deze koude zaterdagmiddag. Hier is Freeway of Love. CfM en wij waren er heel erg blij mee. Soft voort op zaterdag 10. Uit 85 hoorde je Arita Franklin en The Freeway of Love. Ja, <laughs> zo is me net. Uh, oh ja, laten we maar een plaat gaan doen nog, hè. Ja, oké. Okay. <laughs> okay. Hier is Aha, in taxi. Uit de jaren 80, uit 1983 worden inderdaad de groep A bij CFM Zandvoort. Met niet nee, niet die bekende single Take On Me. Gaan we ook nog wel een keer draaien hoor, zeker weten. Maar ditmaal kozen we voor dit nummer Touchy. We kijken nog even terug naar de ijsbaan, want daar was ook curling. Ja, voor het eerst uh, uh, in de geschiedenis curling in Zandvoort. Uh, en de Nederlandse Curlingbond heeft in samenwerking met de Winter Wonderland actief en Sportservice Heemsteden Zandvoort. voor de eerste keer een curlingtoernooi georganiseerd voor de felbegeerde Curling Cup op de ijsbaan. De inschrijving was gratis en er hadden zich vier teams, vier teams bestaande uit vier personen aangemeld. Er wordt gezegd dat het wel lijkt op een Jeu de Boelen. maar de vier leden van de Jeu de Boelvereniging Zandvoort die meededen. hebben na deze test hun bedenkingen hierover. Okay. Niet zozeer het richten als wel de afzet en het met de juiste snelheid over het ijs schuiven van deze schijf bleek lastig. Daardoor was de aandacht om zich staande te houden er niet. En niet lang uit op het ijs te belanden met het ultieme gevoel. Menig een belanden dan ook op de buik of billen, wat hilarische reacties tot gevolg had. Er zaten zeker enkele uh, talenten tussen de deelnemers, maar de lol was er vele malen belangrijker dan het winnen. De cup was voor het team van net niet, die volgende keer beslist weer meedoen en zich dan wellicht het team toch wel zullen noemen. De tweede plek was voor team Groetjes. Derde werd het team Bas, vernoemd naar de puppybas, hun mini mascotte, En tot slot moesten de, de Boelers genoegen nemen met de plek 4. Het, het feit dat het georganiseerd werd is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat je... Op de, als je wat meer deelnemers wil hebben, dat je zegt van nou in principe gaat de ijsbaan op zaterdags om 12 uur open. Nou gooi hem dan een keer om 10 uur open op die zaterdag. Op de, s dan ben ik s'avonds aan disco. En dan van 10 tot uh, 12 uh, een Curling uh, Cup. Om de Curling Cup uh, gestreden kan worden. Wellicht dat je dan meer deelnemers kan krijgen. Oké, okay, die nemen we mee voor de volgende keer. Curly Curly. Ja. <lacht> curly Curly. Curly Curly. Hier is de uh, Rafassi. Curly Curly. Tot <lacht> wel leuk. De, Oost, de ander zit in West Maar die van Zuid valt het best Eentje roept geen sigaret, maar sigaar Echt waar hey, Ja man, ik ben gully gully Zo van dames met gully Ja man, ik ben gully gully Begin op dames met gully De ene zit op school en ze groeit als school. Ja, is de jongste, maar ze is mijn idool er is verpleegster in een heel goed ziekenhuis. En altijd na de nachtdienst wordt ze wakker naar mijn thuis. Eentje die de draad die werkt in een baar. Altijd als ze lachen, dan grijp ik in haar haar. De jongste die is 20, de oudste die is 40. En af en naar me kijken, dan word ik driftig. Ik ben geliegeler. Zo van dames met Die doet raar, die werkt in een baar. En altijd als ze lachen, dan grijp ik in haar, haar De jongste die is twintig, de oudste die... In het wat zingt hij daar? Hij is gek op dames met curling. Ja, ja daar ja. moeten ze volgend ja, mee gaan doen. Hè, de dames op de IJsbaan. Curling, een succes in voor We draaiden niet curling, nee. Het lijkt er wel een beetje op, hè. De Curly Curly van Trafassie. Nou, Zullen we nog een verzoekplaat gaan doen? Ja, Eigenlijk werd een ander aangevraagd, hè, van de Pointer Sisters. Ja. Helaas hebben we die niet kunnen vinden... maar deze hadden we nog wel in de archieven van CFM Zandvoort. Hier is I'm so excited... In de muziek van de zou Ik zei dat we draaien om uh, op zoek zoeken als de Pointer hè? I'm zou ik zei dat er zelf dan weer uitgekozen, maar wel lijkt doen we zelf voor een uh, zaterdagmiddag, zo vlak voor de dansavond, hè? de zaterdagavond, ja. Ah, zijn we ook alweer samen aan het dansen, toch, avontje? Ja? ja, zeker, Rob. Ja, zeker, hè? ja. Misschien zijn ze ook uh, in de koor, vooral uh, inmiddels uh, aan het dansen, is het daar een beetje gezellig, Joop. Ja, het is hartstikke gezellig, natuurlijk. Kijk. Het is geweldig gezellig. Nee, maar dit is de hele dag al, hoor. En nu staan uh, met een minuut van anderhalf, twee. Gaan uh, de laatste wedstrijden beginnen. Dus ik weet al ondertussen veel meer. Maar dat hou ik voor straks. <lacht> van, uh, Wat gemeen. We gaan nog even. Oh, okay. Dan, dan ga ik pas uh, uh, een flinke, uh, flinke kijk geven op de stand. Want dan is de laatste wedstrijd gespeeld. En uh, nou, het, het, is, het is niet spannend meer. Misschien voor een tweede plaats en voor een derde plaats. Of ergens, Maar daar gaat het ook echt helemaal mee op. Uh, in, in principe is uh, wat mij betreft het toernooi gespeeld. Uh, de kampioenen zijn bij ons bekend in ieder geval. En ook welke school de, de, de wisselprijs krijgt. Dat is ook uh, bekend. En dat is uh, wel erg vroeg. Maar uh, de, de, zo, is het nou zo is het toernooi verlopen. Uh, goede harmonie. Alleen ik moet, één ding, moet ik helaas melden. Er is één team, een jongesteam. En dat kan blijkbaar niet tegen zijn verlies. Dat uh, gaat schoppen uh, met, uh, met spullen die in de hal staan. Die gaan rare dingen tegen meisjes zeggen en die hebben we erop aangesproken en ook de leraren en dat wordt nu geregeld dat moet niet kunnen dat zijn kinderen van 11, 12 misschien 13 jaar en die mogen bepaalde zaken niet zo zeggen um, ik, ik wilde dat melden want het, we hebben de laatste weken over respect in de sport en dat is niet alleen in het voetballen uh, alle sporten moet je gewoon respect voor je tegenstander hebben en voor de, voor de arbitrage en dat uh, ja helaas één team moet ik dan zeggen dat, uh, dat uh, ik kan daar niet tegen blijkbaar. Het is niet anders, maar uh, voor de rest is het gewoon uh, zonder incidenten verlopen. Er uh, dus is een keertje een elleboog, die krijg je dan per ongeluk op je hoofd. Nou, daar is ijs genoeg voor. Uh, EHBO is niet in, in, uh, in vragen geweest, helemaal niet. Uh, laat staan dat kinderen naar het ziekenhuis uh, moesten gaan. Dat hebben we vorig jaar wel gehad. Met een enkeltje. Ja, dat kwam in het gif te zitten voor drie weken. Dat is inherent aan sporten natuurlijk. En met name met sporten die je niet uh, elke week doet... Dan, uh, dan moet je gewoon aan winnen. En uh, nogmaals, voor de rest uh, top toptoernooi natuurlijk weer, en met de verrassende winnaar. Oké okay, Joop, nou we gaan het uh, zo meteen van je horen. De winnaar van, uh, van vandaag. Ik ben benieuwd. Ja. Ja. Oh, ja, even, uh, even een vraagje Joop, hoe is het met de, ja. te, met de toeschouwers? Is het gezellig? Uh, ja. Zijn er velen? Er uh, zijn er een heleboel. Uh, ik heb het idee wat minder dan, dan een ander jaar, maar zeker niet te weinig. Oké, okay, leuk. Ja. Helemaal goed. Goed, we komen straks weer bij terug voor de uitslag die je al hebt. Ja, <laughs> lekker hè. Hij wil het gewoon niet vertellen. Ja, erg hè. Oké, okay, Jop, dankjewel. Yes. Tot de volgende uur. Dan horen we de uitslag van Jop van Nish. We're just Gabriella, me en Sweet About Me was alweer het ene laatste plaatje in het uh, tweede uur van Stadvoort op zaterdag. Zo dadelijk zijn we nog één uur lang met uiteraard de uitslag van een schoolbasketbaltoernooi. Je had het wel net niet vertellen, maar zo meteen komt hij los, hoor. Baby,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 Op het EK schaatsen allround in Heerenveen gaat Sven Kramer ook na de 1500 meter aan de leiding. Kramer eindigde op deze afstand als achtste. Jan Blokhuizen werd tiende...